7 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het plan van de NS om meer treinen te laten rijden... tussen Amsterdam en Brussel valt goed bij belangenverenigingen. Reizigersorganisaties zijn blij dat de reiziger straks meer keuze krijgt. Als alternatief voor de 4A komen er hoge snelheidstreinen en intercities en de Benelux-trein komt terug. Vanaf 7 oktober gaat hij 10 keer per dag rijden van Den Haag naar Brussel... en vanaf eind volgend jaar 16 keer per dag van Amsterdam naar Brussel. Reizigers kunnen ook kiezen voor de hoge snelheidstrein... tussen Amsterdam, Brussel, Parijs, Lille en Londen. Het kabinet dat heeft ingestemd met het plan van de NS spreekt van een acceptabele oplossing. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen meldt het Syrisch Observatorium voor de mensenrechten. Bij een moskee in een dorp even ten noorden van Damascus ontplofte een autobom. Er waren toen veel mensen vanwege het vrijdagmiddaggebed. Volgens het observatorium is het dorp waar de aanslag plaatsvond geen bolwerk van rebellen of van het regeringsleger. Bas Eikhout wordt de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar. In een referendum kreeg hij van GroenLinks-leden... ruim 65 procent van de stemmen. Bas Eikhout zat de afgelopen vijf jaar al in het Europees Parlement. Begin dit jaar nam hij al de functie van delegatieleider over... van Judith Sargentini. In zijn woonplaats Laren is John de Mol Senior overleden. Hij was de vader van talpa-oprichter John de Mol Junior... en presentatrice Linda de Mol... John de Molsenior was in de jaren 40 en 50 een bekende zanger. Later richtte hij de stichting Konamis op... die de belangen behartigt van Nederlandse artiesten. John de Molsenior was al geruime tijd ziek. Hij werd 81 jaar. Het weer, het blijft helder vanavond en vannacht... en daardoor koelt het flink af. Morgen is het ook zonnig, maar er staat een stevige oostenwind... en daardoor voelt het wat kouder aan dan vandaag. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. De ANRB-verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. En dat komt vooral door een aantal ongelukken. De, op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij. Maar nog niet overal. Zoals op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... gebeurde een ongeluk bij Breesanddijk. De weg is nog dicht. Alleen eh, het verkeer kan er wel langs via het tankstation. Op de A27 naar Breda... er staat voor knoop met sint Annabos 3 kilometer. Naast van een aanrijding op de A58... van Tilburg naar Breda... er staat tussen Gilzen en knoop en Sint-Annebos... nog 8 kilometer... De A28 van Hogeveen naar Assen voor de afrit Ruinen, drie door werkzaamheden. En op de A59 van Den Bosch naar Os, tussen Nuland en Knopend Paalgraven... zeven kilometer na een ongeluk op de A50, maar de rijbaan is daar inmiddels vrij. Ik ben Guy de Wilde. Ik ben 26 jaar en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Net als 150.000 andere jongeren die op zoek zijn naar werk.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 Vanavond in College Tour, de wereldberoemde Amerikaanse misdaadauteur Karen Slaughter. Opgegroeid vlakbij Atlanta, een van de meest gewelddadige steden van Amerika. Karen Slaughter verkocht al meer dan 30 miljoen ongelooflijk spannende boeken... waarvan 4 miljoen in Nederland. Karen Slaughter in College Tour, vanavond 5 voor half 9 bij de NTR op Nederland 3. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Tot acht uur. Brands met boeken op Radio 1. En vanavond heb ik aan de vooravond van de kinderboekenweek... een mantengast die in het collectieve geheugen van Nederland is genesteld. Zo mag ik het wel zeggen. En dat zal ik even uitleggen. Want Harry Gele schreef Oebelen. Ik ben daarmee opgegroeid. Hamelen. Niet te vergeten die kinderserie. Hij was overigens ook uh, werkzaam bij de Toon Studio's en hij maakte met anderen de eerste bommelfilm in Nederland. Schreef talloze kinderboeken, niet te vergeten. Hij schildert ook, er komt geen eind aan. Ik zie Harry nu al enigszins bedenkelijk naar me kijken... maar ik moet nog even doorgaan, Harry, want je schildert ook. Op dit moment is er bijvoorbeeld ook een tentoonstelling van je... in Amsterdam te zien, met schilderijen van je, in WG De Kunst. Dat heeft natuurlijk ook alles met die kinderboekenweek te maken. En, om niet te vergeten, een boek dat je samen met je vrouw... in Dros hebt gemaakt... Zoveel als de wereld hou ik van jou. Immetros heeft de tekst geschreven. Jij hebt de illustraties, de tekeningen gemaakt. Gaat een griffel krijgen in die kinderboekenweek. Je schrijft daarnaast zelf, zoals ik al zei, ook kinderboeken. Maar je hebt ook een aantal boeken voor volwassenen geschreven. Die zijn weer door uitgeverij van Oorschot uitgegeven. En je bent ook, je zult straks een fragment voorlezen... bezig om die serie van je hamelen... Om daar boeken van te maken. Vier. Vier moeten dat er worden. Ja, mensen. Het is, dat is zoveel, het zijn 45 afleveringen geweest. Hè? En dus het is erg veel plot. En uh, ik moet ze nu ook vervlechten in een boek. Kun je niet zomaar na 50 minuten een afrondingje en dan een wolkende maand opnieuw beginnen. Dus nu moet het een eenheid zijn. Dus er komt veel meer bij. Vier boeken. Nou, is het aardige dat jij... Uh, ik denk dat je iets dichter bij de microfoon ja. moet gaan zitten. Dat okay. vind je wel geen bezwaar, denk ik. Goed. Ja? Oké. Okay. Uh, je hebt dus hebt hebt gezegd, laten we daar eens mee beginnen. Een kunstenaar, dat is niet iemand die iets kan... maar dat is iemand die iets wil. Nou, wat je allemaal wilt, dat heb ik net opgezomd. Dat is een ja. mooie uitspraak. Een kunstenaar is niet iemand die iets ja. kan, maar iets wil. Ja, uh, je begint namelijk met niks te kunnen. Altijd, per definitie. En dan een kunstenaar is iemand die van het begin af dan zegt... ja, maar ik wil dat. En omdat hij het wil, blijft hij het doen. En hij ziet alsmaar dat het mislukt, maar hij blijft het doen. Het is dus niet doorzettingsvermogen, dat is wat anders. Dat is vinden dat je het moet. Dat is niet willen. Willen is dat je zegt, ik kan het niet laten... Uh, uh, en dat is, maak je tot een kunstenaar. Op de duur kun je iets. Maar Neem Van Gogh, die in zijn hele le uh, leven heeft gedacht... dat hij het nog niet helemaal kon. Uh, Iedere keer weer aan Theo schreef... ik heb nu wel weer iets moois gemaakt. En hij heeft maar één schilderij verkocht ooit. Hij heeft nooit de indruk van andere mensen gekregen dat hij iets kon. En wat maakte dat hij doorging? Hij wou. Hij wou dat, hij wou wat hij... Wou. Wat hij deed, dat wilde hij doen. Wat ze ook vonden. Hoe laag de dunk ook was van mensen. Neem een kind van vijf. En was ook niet zelf ingenomen. Dat kun je niet zeggen als je zijn brieven leest. Neem een kind van vijf. Dat gaat tekenen. Ja, Ik kon het ook niet laten. Ik, ik kon het, vooral kon ik het niet laten om te schrijven, moet ik zeggen, hoor. Uh, in het begin, mijn zusje was 11,5 jaar ouder. En die zat al op de academie toen ik zes was. En dat was merkwaardig, want mijn vader was boekhouder met drie jaar ABS. Mijn moeder had alleen lagere school. We kwamen niet uit een geslacht van kunstenaars. Maar de vader van mijn moeder was een hele bekende kopergraveur bij de Sphinx. En haar broer was een zeer talentvolle, nog betere kopergraveur bij de Sphinx. Dit is in Limburg, hè? Ja, en ze keken neer op kunstenaars, ze waren vaklui. Maar ze hadden dus iets in hun handen... wat ik ook heb geërfd. Maar, je zegt... Het waren geen artiesten, mijn ouders. Nee, maar je, maar je zei ook iets van... Ik, ik, kon het, ik kon het niet. Maar je kon het ook niet laten tegelijkertijd. Nee, maar... ik wou altijd dingen maken. Ook zeker als ik mijn zus zag schilderen... of mijn zus kwam thuis met andere jongens... Zij was dan twintig en ik, dus uh, twaalf, acht jaar bijvoorbeeld. En dan kwamen ze met van die opgeschoten jongens van de academie thuis die tekenden. En dan dacht ik: Oh, zo. En dan ging ik ook zo tekenen. Dus toen ik elf, twaalf was, tekende ik al behoorlijk in de stijl. van die jongens van die academie. Op mijn manier, simpeler. Maar ik wist, zo kun je denken als het schilder. Was. En ik was meteen op school, ook op de tekenclub, elke woensdag. Van zeven tot negen. En dat tot mijn eindexamen toe. Zelfs in, in mijn eindexamenweek. En toen je bij die... Even, even een sprong naar de studio's waar je gewerkt hebt. En waar je eigenlijk in de creatieve leiding zat. Je hebt ook die bemmelfilm. Ja, uh, ja je, a creative director betekent... Uh, uh, director betekent dan regisseur. Hè? Niet directeur. Het betekent dat je creatief... Dat je de vormgever bent. Ook dat je... Als ik niet had kunnen tekenen... had ik nog altijd haar kunnen zeggen... ik vind dat je het zo moet maken. Ja. Dat is nooit voorgekomen, want ik teken het altijd zelf. Maar goed, je was een creatieve leider. Ja, ja, ja. Bij, bij uh, ik was regisseur. Ik was uh, heel belangrijk, ik was tekenfilmer. Hè? Ik wilde namelijk, dat is weer typisch voor... Uh, ik was tekstschrijver, creative direct... Uh, uh, omdat ik goede storyboards kon bedenken... ideeën voor commercials, maar ik wilde ze zelf maken. Ik kon helemaal niet animeren. En ik heb de meeste ook... In in het begin gemaakt zonder te weten hoe je dat moest doen. Maar mooi is dat. Ik word er ook, ook wel vrolijk van. Want uh, je, je kunt iets niet, maar er is een verlangen om het te doen. Ja. En, uh, maar hoe zorg je dan dat dat geen frustratie wordt? Nou, je was slim. En je dacht, dat kan alleen maar zo... Als ik het niet zo maak, dan kan het even. Soms leggen de mens oude vaklui, die legden mij iets uit... en dan dacht ik, dat kan nooit waar zijn wat je daar zegt. Eentje, ik kan je een voorbeeld noemen. Ik vroeg hoe je lipsync animeerde, mondfases. En je zei, nou... Oh, Leg dat even iets beter uit. Wat lip lip sync gewoon tekenen. Dus dan moet je beeld voor beeld je getekende poppetje... de mondfases geven, waardoor die achteraf bij het geluid precies met de lipbewegingen meeklopt met het geluid. Ja, en, dat, en hoe wat, wat doe je zegt, dat, klopt, zei ja. ik? Hè? Uh, hoe, hoe, hoe maak je het verschil tussen kometen en kometen? In de mondfases. Ik bedoel, hoe, hoe doe je, wat is dat, zei ik dan. Hè? Nou, zei hij toen tegen mij oude rot, goede animator. wat ik altijd doe, ik maak het... en op de snijtafel verleg ik nog twee beelden en dan is het goed. En ik dacht, dan heb je dus je hele leven lang al twee beelden vergist... Dat kan niet waar zijn, wat Fred Emmer leest, in die tijd was het... Fred Emmer leest ook in het journaal niet twee beelden te vroeg voor op het geluid. Nee. Ja, ik bedoel, dat kan niet. Dus ik dacht altijd vrij nuchter. Ook al dacht ik uh, wel, ja, maar hij weet het toch beter dan ik. Het kan niet waar zijn, wat je zegt. Dus een bepaald soort eigenwijsheid had ik. Ja, dus je moet ja, eigenwijs zijn, je moet iets, je moet iets willen, het gewoon doen. Ja. En je moet waarschijnlijk ook, maar er komen we misschien later nog wat uitgebreider op, op, op, op terug, van je tekortkomingen ook uh, uitgaan en daar niet gehinderd door, uh, door worden, ja. denk ik. Ja, je moet weten wat je tekortkomingen zijn. Ja, maar die, die moeten je wel degelijk hinderen. Want daardoor maak je slechte teksten, slechte schilderijen en slechte tekenfilm Altijd opnieuw. Het zijn ook altijd dezelfde tekortkomingen die overal weer tevoorschijn kunnen komen. Het gevaarlijkste is als je ergens handig in bent. Je moet niet handig worden. Nou, het is heel fijn... maar je moet er niet op... opleunen. Op het lukt best, want ik ben handig. Dan werk je onder je maat. We gaan even terug naar, dat je, naar, naar de tijd dat je jong was. Ja. Want we hebben, we hebben je nu als, als tekenaar. Iemand die dat graag wilde kunnen. Want je zag je zus... en jij wilde dat ook. En langzaam, door het maar te doen, lukte dat... Er is ook een essay van je verschenen in een, in een boek nu. Eh, Literatuur zonder leeftijd heet dat. En dat gaat over, over kunstmaken ook. En er staat ook iets moois in. Je bent dan tien of elf jaar en je zit dan in Limburg op de stoep. Je zit op de lagere school nog en je citeert iets. Ken je dat nog uit je hoofd? Ja, dat was het slechtste gedicht wat ik ooit heb gemaakt. Maar ik kende alleen maar... Gedichten uit boekjes die mijn vader in de kast had staan. Dat waren bundels van voor de oorlog, vaak met SCH, e. Maar ook Adema van Scheltema en zo, die gedichtjes. En die las la jij? Die las ik. Dat was, kijk, ik ben in 39 geboren. Dus toen ik, mijn vader leerde mij al lezen toen ik vijf, zes jaar was. Mijn vader kwam uit een onderwijzersgeslacht. En ik leerde heel vlug lezen. En ik verslond alles. Ik haalde ook zijn boeken voor hem uit de leeszaal, detectives. Die las ik ook. Dus soms drie boeken op één dag. Dat is veel voor een kleine jongen. Acht, Waarom las je jaar. zoveel? Dat klinkt als Zee, een beschuldiging. Ik ging op in verhalen. Verhalen, verhalen was ik dol op. Ja, ik heb, mijn, ik heb juist krankzinnig veel gelezen op de lagere school. Ik had een ongelofelijke bodem Toen ik elf was, voor een kind. ik zat ook meteen in de redactie van het schoolblad. Ik had een groot vlu de bouche. Ik kon, maar dat kwam door al die... Juist door die boeken die je op de lagere school had. Detectives en kinderboeken, daar gebeurt veel in. Hè? Meer dan in, dan in uh, romans, meestal. En ze hebben ook verhalen met een clou en met een eind. Dus ja, maar, heel wat, goed. Had, wat had je. Maar nu ga ik je testen. Want je bent tien, elf en je hebt iets ja, geschreven. Ja. Wat was dat? Nou, dat, dat gedicht ging zo: avond, avond, zonsbedreiging. Eind der nacht, begin der dag. Eind der dag. Begin der nacht, nu ziet men niet de zonnestijging. Maar wel het dalen van deze pracht. <laughs> en dan zit je naast de school. De ja, school, wist klas ik veel gedaan. dat het desdaags en desnachts was. Wist ik niet. Maar ik zie nog dat jongetje naast me zitten. Voor die, zo naar ik kijk. Heb je dat zelf gemaakt? Zo van, ook een kort broekje. Ja, we waren echt nog heel klein. Ik was misschien wel tien, elf, ik weet het niet. Maar ik, ik had dat gemaakt. Ik denk dat mijn vader er heel erg om gelak heeft. Want daar las ik hem dan voor. Die glunderde altijd als ik zulke dingen deed. Dus schrijf je in dat essay waar ik het over heb... iets over, over het uit het hoofd kennen van, uh, van, uh, van gedichten. En over de, ook over de orale traditie waar de literatuur uit komt. En dan zeg je iets moois. Je zegt, naar nou, ja, na, na Homerus is, is, is de boel toch waarschijnlijk gekelderd... en af en toe in een soort geoude hoeren uh, terechtgekomen. Ja, mensen hoefden het niet meer uit hun hoofd te kennen. Ze konden opeens schrijven en ze konden opeens lezen. Hè. Daarvoor moest je het onthouden. Uh, en, uh, ik denk dat uh, dat uh, altijd schadelijk is. Hoe meer je uit je hoofd kent, ja, hoe zuiniger je ook met je woorden wordt, denk ik. Zo gauw je leert dat je met woorden van alles kunt... Aan elkaar praten. En dat, je valt veel gauw door de mond als je praat. Want je verveelt mensen met gouden hoeren. Hè? Maar je kunt hele romans schrijven door het ouwe hoeren. En sommige mensen vinden het dan nog goed ook in een recensie. Uh -huh. dat. Geef, geef, geef eens een voorbeeld van iets wat jij las in je jeugd. en waarvan je dacht: nou, dit is nou, dit is, dit is, dit is, dit is nou gauw hoeren. Ja. Dat is een beetje onredelijk, want ik vond het te wel, Maar ik hield helemaal bijvoorbeeld niet voor de stenen bruidspet Van Harry Moeders? Ja, daar hield ik niet van. Maar ik weet niet of ik gelijk heb. Het is in ieder geval zo dat ik er niets van moest hebben. Als jij nou iets maakt zelf of schrijft... hoe is jouw geheugen... Ik heb, geloof ik, een goed geheugen voor de atmosfeer van iets. Want uh, het boek wat ik heb geschreven, Nerpad ellende... gaat wel degelijk over dingen uit mijn jeugd. Dat is maar, mij van oorschot ja, uitgekomen Maar he? werkelijk scherpe feitelijkheden... daar heeft iemand een veel beter geheugen voor dan ik. Die onthoudt de liedjes die ik schreef uit, in, in, toen ik twintig was. Die, en ik weet alleen dat wanneer ze het zingen... en ze zingen een andere regel... die regel is niet van mij. Dat weet ik wel. Maar je hebt wel een scherp geheugen voor. Want we hadden het net over je jeugd in, in Limburg. Eh, eh, soms Ocenes. ben ik verrast. Dat ik, soms, wat, wat, een heel goed voorbeeld is. Ik heb een keer toen ik zeven was. een jongetje waarmee ik die middag gespeeld had. vier jaar. zien overrijden. En, dat, en hij was dood. Het is dus niet meteen dood. Er was een bierwagen. Zo'n wagen met. Waar was dat? Een, in, de, in Heerde. Eh, en dat was een bierbrouwerijwagen. Met, geladen met kristalijs. En dat was een kar. Met ijzeren beslagen wielen. En die reed over de buik van het jongetje. Het jongetje stond op. Ik zie nog de stofstreep op de buik. Hij had een pakje aan. En hij liep met zijn handen krom, gekromd over de straat naar huis. En kreeg een koekje. En de volgende dag stierf hij want alles was kapot gereden in zijn maag. In de, en ik kon nu, uh, vijf jaar geleden, uh, ongeveer het jongetje tekenen. En ik was zeven. En ik wist, hij heeft een overbeet. Dingen die je als kind niet weet, wat een overbeet is. Maar ik wist, en ik wist hoe zijn wenkbrauwen liepen. Ik was een tekenaar. Ik bedoel, terwijl ik zeven was, en ik kon niet tekenen. Maar ik was een tekenaar van binnen. Maar, van... maar anders zou ik het niet kunnen onthouden als een tekenaar. Maar zeven jaar geleden, toen ging je, maakte je een tekening van hem. En ja, zag, dat het was... kwam door dat boek. Nederland wat daar vertel ik het verhaal. En dan is het een meisje wat voor verongelukt. Want ik... En toen belde toch zijn broer op van zeventig. En die zei, is dat onze Uckie? Want dat was zijn kleine broer. Zijn naam die had het gelezen. Ja. En die had, die had herkend dat je... Ja. Toen heb je uitgelegd waarom... Ja, ja, ja. Maar, maar kwam het, het. Hoe kwam dat. Dat wil ik even weten. Hoe kwam dat verhaal, hoe kwam dat verhaal terug? Je herinnerde je het verhaal? Of zat je gewoon te tekenen? Het, ik het heb mijn was... hele leven lang een klein trauma geweest, dat ongeluk. Dat ik dat zag. Dat een jongetje waar ik mee net. En dat niemand geloofde dat hij. Ik was ook de enige die het gezien had. Dan zei je ook, kleine. Die andere jongetjes zeiden dat het mijn schuld was. Terwijl ik op de andere stoep stond. Een hele andere kant. Veel verderop. Dus ik heb om, om verschillende redenen. Onthouden. je hebt een heel sterk visueel visueel geheugen dus. ja en dat betekent maar je kan natuurlijk niet een visueel geheugen hebben als je het toen niet visueel gezien hebt dat je, je moet het eerst zo genoteerd hebben zonder het te weten onbewust dat iemand een bepaalde kringen onder zijn ogen heeft een bepaalde melancholie in zijn wenkbrauwen een vierjarig jongetje en, en, en tandjes die daarvoor steken en ook het matrozenpakje alles weet ik nog en als je het daarover hebt, hè, want je noemde net dat boek... dat is ja. bij Van Oerschot uh, verschenen. Het ja. Nijlpaard, ellende. Aalende, ja. en er is er nog één verschenen met... Uh, met Ooms, en Ooms en Tantes. Twee mooie verhalenbundels. Als je aan die tijd terugdenkt... Hè, de tijd waarin de tekenaar geboren wordt... eigenlijk ook de schrijver die je later ja. ge geworden bent... over de tekenaar heb je het gehad. Maar ik was het uh, schrijver... Uh, zeker, misschien zelfs eerder. Ik dat dat de... schreef altijd... Je schreef ook al altijd. Heb je goed geheugen voor hoe mensen praten? Als je, hoor je dat ja, terug? Dat is het talent wat ik heb. Uh, waar de, dat is, daarom zeg ik, ik ben een tekenfilmer. Tekenfilmers hebben uh, een gevoel voor typering. Uh, al, uh, niet voor niks zijn er heel veel cartoon tekenfilmers. Hè? En ik, heb een, ik heb zelf een gouden kalf gewonnen ooit met getekende mensen. En dat ging over Junks. Ik moest een film maken. Een vriend van mij die bij uh, de Liga-fabrieken werkte... Die zei, de kok. we hebben geen geld voor uh, een dure film... maar een afkikcentrum wil van ons steun. Weet jij iets? Want het moet niet uh, uh, romantiserend zijn... want Christiane F, dat was toen een film... die werkt romantiserend Kinderen die aan de drugs willen, vinden dat een heerlijke film... en willen precies die sfeer. Voelen zich van binnen al zo grauw... En gaan bijna drugs gebruiken door die film. Ze willen bij die scene horen. En toen zei ik. Zullen we ze een tekenfilm maken? Ben je gek? Die is veel te duur. Nee, zei ik. Als ik mag tekenen wat ik wil. en ik moet in een bepaald weken, aantal weken helemaal alleen afmaken, dan is het niet zo duur. De voor die andere films heb je een crew nodig. En al die mensen die Junction die praten... en die filmt met 35mm film, die dan zeggen... ja, weet je, uh, ik... Uh, nou, toen uh, was ik uh, dus... nou, uh, wat uh, uh, uh, uh, was het dan weer? Dan heb je al... 8 meter film verschoten. En er is nog geen zin <lacht> gemaakt. Hè? Ik zei: maar als je het op geluidsband doet. met Harmke Pijpers bijvoorbeeld. en die krijgt van mij 15 vragen. dan kun je al die us en a's wegsnijden. en de essentie van het geluid gebruiken. en dan teken ik lipsink die mensen bij dat geluid. Bovendien worden die mensen dan niet herkend. dus hoef ik me niet te generen dat ik ze te kakken zet. Want wat ik vooral had. ik had ook ouders. Die vertelden dan heel. Beledigd over die zoon van hun. Het was een heel triest verhaal, maar soms dacht ik... als ik die man hoorde, ik zou ook zunk worden met zo'n paar. Ik ja. boek, de, maar dat mag je niet doen als nee. iemand alleen maar verdriet heeft. Maar als je hem toch niet herkent... kun je hem als tekenaar toch een beetje door de mand laten vallen... Meer dan als... Hè? En dat kon je doen. En dat was schitterend om te doen. En daar heb je dus een... Want dat hoor ik net. Ja. Dit is overigens, zeg ik nog even... Brands met boeken op Radio 1. En ik praat aan de vooravond ja. van de Boekenweek. Met Harry ja. Gele, Tekenfilmer, schrijver, schilder. En we hebben het nu over die film ja. waar je... Tekenfilm waar je gouden kalf mee ja. hebt gewonnen. Hoe heette die film... Getekende mensen. Getekende mensen. Ja, ze waren getekend, maar ze waren natuurlijk ook getekend. Maar je hebt dus een goed geheugen voor. Ook in, dat is wel grappig hoe mensen praten. En nu je dit zegt, ja, nu moet je dat even voor me doen. Niet dat ik je nu de hele tijd wil laten imiteren, maar we hebben wel eens een programma samengemaakt over Marten Toonde. Nee. En met wie je gewerkt hebt. En die kun ja, jij ook... Niet zo heel veel. Nee, maar je, kunt hem, je, kunt, je hebt hem ook geïnterviewd. Dat, heb ik, dat, ja. dat ga ik nog eens een keer restaureren en uitzenden. Want dat, dat is een interview wat je me toen gegeven ja. hebt. Maar je kunt hem dus ook gewoon... Enigszins. Fijn... Doe, doe, doe, doe, spreek oh. mij nu eens even toe alsof ik iets niet... Ik ben een tekenaar en ik heb troep ingeleverd... en ik kom bij jou toonde en dan zeg jij... Het is, is verdomd aardig dat hij dat zegt. Daar heb ik daar nooit over nagedacht... He. Oh, zo, zo best leuk kunnen, zijn. Verdomd, interessant. <laughs> <laughs> Dit is toon ook. ook. Hoe ja. komt het dat je dat zo, zo snel. Dat is muziek. Ja, uh, je, je, uh, je, je, je, wat je allemaal ziet, is hoe iemand onzekerheid maskeert, bijvoorbeeld. Dat vond ik zo mooi getekend, mensen. Dat zo'n man dan. Ach, ik kan een man nu nog... Dat was in 1983, 30 jaar geleden. Maar die zei dit... Uh, dat er nou, was een vader, of niet? Of hè, een, een vader. Die zei, nou, toen, uh, toen zat ze dus in de Bijlmer. En ik zeg ik, tegen mevrouw, ik ga niet mee. Maar ja, toen ging ze... Uh, toen viel er met te praten en af zei, voor jou ga ik mee. En toen zijn we er naartoe gegaan om zeven, ja, zeven uur ochtends dus, uh, Worden ze dan in de Bijlmer uh, uh, op straat gekwakt... Oh, hebben ze mee naar huis genomen, Dat fijn. Uh, veel mee te praten. Maar als ik nu, na twee jaar, terugdenk aan het spoor van vernielingen. Wat ze hier en Breda achtergelaten hebben. Dan zeg ik: Nee. En al die wetjes, al die pauzes, daar zag je ja. Hij maakt nu even een drama ervan. En dat kon je tekenen. Want dat hij anders ging zitten. En dan doorpraten. En dan weer anders ging zitten. En dan... Nee. En George, je, je, deed, je deed precies in het geluid... in het beeld wat hij in het geluid deed. Pauzes nemen. Weer een martiale houding aannemen. Handen onder de kin. Handen onder zijn neus. Handen tegen zijn slapen. Ja, en die man heeft... De echte man, die heb ik nooit gezien. Die heeft waarschijnlijk absoluut niet op die man geleken. Hè? En ik zou het nooit hem heb, lijken te hebben... Niemand mag hem herkennen. Zo, zoals jij naar mensen luistert... Dat is... Dat is nou, wat? Ik heb Willem Breuker een keer op de radio horen uitleggen hoe die naar geluiden in zijn buurt luisterde. Dus die hoorde dan bijvoorbeeld een burenruzie in Amsterdam, maar dat hoorde hij bijna als een muzikale compositie. Ja. Linksboven knalde er een deur dicht, rechtsboven een deur dicht, geschreeuwd drie hoog, vier hoog valt er een bloempot omlaag. Uh, uh, dat, is, dat, is, dat vind ik wel allemaal dingen die ik herken: dat je uh, van iets, iets kunt maken. Maar je, je, wat, je, wat, wat je interesseerde was... en daarom, kijk, bij Hamel moest je acteur... je moest figuren bedenken, karakters... en die moest je ook uh, eigenschappen geven in de taal. Ja, daar heb je niks. Als je dat dan niet kunt... als je dat niet sowieso al die mensen niet voor je kunt zien... kun je ze ook geen woorden geven. Weet je wat mooi is misschien nu? Uh, Want je zei, ik, ik herinner me altijd uh, weer... als ik liedjes hoor, dan... Uh, dan ben ik terug in die tijd? Of dan weet ik wat ik gemaakt heb? Wat dan ook. Niet zozeer de tekst. Je vrouw in mijn dos heeft dat wel. Ja, als het heel lang geleden is. Nee, maar wacht. We gaan luisteren naar een liedje uit Hamelen. Een bakker stookt eerst het vuur op ons. Je bakt alleen brood als je oven brandt Dus haalt eerst hout voordat die bakt Maar die heeft alleen hout als een houthakker hakt Een smid smeet zweetend staal op staal Hamer en aanbeeld maken kabaal Maar het vuur dat in zijn oven raast Blokkert niet hoog wanneer die niet blaast Iedere boer staat somber stil, midden op het veld als het paard niet wil. Je hebt pas gooi wanneer je maait, maar een windmolen draait als de wind waait. Een molenkind dat leeft van de wind, vinger omhoog als de dag begint. Maar waar is je graan als de boer niet zaait? Een windmolen draait als de wind waait. Een dal waar het koren wuift, wiegelt naar oost, wiegelt naar west. Vogels liggen erop, de wind met de wieken bijt uit en de wind doet de rest. Heb je geen voet om op te staan, zeg me waarheen en ik zal gaan. Je hebt pas hooi wanneer je maait, maar een windmolen draait als de wind waait. Ja, dit is Radio 1 Brans met boeken en aan de vooravond van de Kinderboekenweek praat ik met tekenfilmen, schilder, schrijver Harry Gele en hij mag dadelijk iets over dit liedje zeggen uit de Hamelen, een serie die hij bedacht en schreef. Maar eerst is er verkeersinformatie. Ja, inderdaad, verkeersinformatie van de AWB. Er staat nog een, een handvol files op de A20 richting Hoek van Holland... bij Niebekerk aan de IJssel, twee kilometer. En een klein stukje verderop tussen knooppunt Terbrechtseplein... en Rotterdam Centrum 3. Er zijn werkzaamheden op de A28, Hogeveen-Assen. Tussen Hogeveen en Ruinen staat drie kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A29... vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen het knooppunt Hellegadsplein en Willemstad is de weg afgesloten. verkeer vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant... kan het beste via de Moedijk... Werkzaamheden op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De weg is dicht tot morgenochtend tussen Ierseke en het Knobbert Markizaat, maar er staat nu file. Tussen Schravenpolder en Ierseke, drie kilometer. En dat, was, en dat was de verkeersinformatie. Harry, even bij benadering. Hoeveel liedjes heb jij in totaal Geschreven. Alleen voor Hamelen 128. Die weet je precies, maar. Dan, ja, dan... die andere. Dat is moeilijk. Kijk, je schreef ze. Uh, uh, voor Oebelen zijn er er ook heel erg veel geweest. Heel erg veel. Uh, want er waren 20 afleveringen. Het toch, ik denk 50 à 60 voor 21 afleveringen. Uh, en dan. Uh, de Er was ook zo'n LP, dan ging het weer met twaalf. Uh, een moederdag-LP, uh, uh, prikkebeen. Oh het zijn een paar honderd liedjes heb ik op mijn naam. Uh, uh, uh, drie, drie, vierhonderd, schat ik. En? Dus, had ik al. Ik Bijna altijd ingebed in een verhaal. Daardoor zijn het nooit dingen die je los op een onbewoond eiland of zo. Zo'n liedje wat helemaal op zich staat. Zulke dingen niet. Zo'n windmolen, ja, dat moet je wel binnen die context zeggen. Iemand zal niet het dat liedje zo spelen, denk ik. Maar, maar het zijn wel dingen die mensen onthouden. Weet jij wanneer je dit gemaakt hebt? Het vierde jaar, dacht ik. In de, de, de, ik denk, de, de, de, de is, het begon namelijk met, drie, met 21 afleveringen van 45 minuten... En toen wilden ze opeens weekafleveringen. En toen hebben we een kwartaal weekafleveringen gemaakt. En toen zijn we weer teruggegaan naar 45 minuten afleveringen. En bij elkaar zijn het er 45 geworden dus. Er waren 18 van een half uur weekafleveringen. Even over het maken van liedjes. Geldt daar hetzelfde voor als wat je aan het begin zei over, over, over tekenen? Bijvoorbeeld het gaat om, uh, om willen en, en, en niet om kunnen... Dat is merkwaardig. Mijn, mijn, mijn ouders deden de piano de deur uit... toen mijn zus naar de academie ging. Want ze zeiden, Harry, Harry zal dat niet willen. Dus Want, ze verkochten de piano. Waarom dachten ze dat Harry maar dat ik niet wilde? Ik was toen nog zes. En ik zong waarschijnlijk een beetje verhaald. Of zo, klein jongetje. En uh, ze kwam niet in ze op. En Roos was niet zo'n succes, mijn zus, op zijn piano. Dus dat zal Harry ook wel niet zijn. Mijn vader wist niks. die van, hield van Schubert en zo. En mijn moeder zong als een lijster. Waar. En het gekke was dat ik met Emil Bissy, die zat bij mij in de klas, de fluitist... Van, hij is dood nu, van het uh, Radio Philharmonisch... en uh, die begeleidde mij een keer op de declamatieavond... op zes gym, op vijf gym... toen ik een gedichtenbundel had gemaakt. Ik had een gedichtenbundel echt uitgegeven met een vriend... Uh, uh, of druk. En uh, die gedichten droeg je voor en speelde hij erachter. En toen zei ik al, nee, wil je het zo doen? Of wil je, terwijl ik niets van muziek nee. wist. <lacht> wil je ermee bemoeien? Ja, ja. En hij zei ook, het sloeg... Later zei hij, en het sloeg ook niet uh, op niks wat je zei. Maar ik wist van hem, maar santenia. Ik wist ook niet wat een akkoord was. Niets, wist ik, hè. En... Uh, maar toen vroegen we me in de eerste jaren cabaret, uh, in de studententijd... we willen een cabaret beginnen. Oh, dan schrijf ik mee teksten, maar ik schreef dan meteen ook de melodie. En dan zei ik tegen de pianist die de akkoorden zocht... ja, dit zijn ze. Ja, dit. Maar je, je las maar geen ik, akkoorden? Nee, maar ik, ik hoorde wel aan de melodie dat hij nu het akkoord had... wat ik wilde hebben... Dus uh, ik was heel muzikaal, gewoon bleek. Je hebt dus een heel goed. Dat bleek ook al uit de stemmen die je. Ja, Stokkerman zei ook dat hij nooit met een ander zo had gewerkt. Die zo, uh, waarvoor hij zo makkelijk de melodie kon maken. omdat hij aan de tekst zag dat ik zeer muzikaal was. Uh, ja, wat ja. Is, ja, maar wat is dat? Ze proberen talent te, te, te, te snappen. Want je leest geen akkoorden, maar je hebt gewoon een muzikaal talent. Ja, en toen gehoor. las, las. Las, las. Ja. Ja. Toen, hè? Ja. Toen wist ik van niets. Maar ik leerde het wel heel vlug. Ik kon me, het het irriteerde me dat ik niet wist wat ik vroeg aan ze. Nou is het aardige dat als je iets, iets nog niet helemaal goed kunt... maar wel heel veel of, uh, gewoon talenten voor hebt en, en flink doorzet... dat je dan in die tijd misschien wel mooiere dingen maakt... soms dan later als je het misschien. heel goed Misschien, dat is niet waar. Dat is, nee, nee, want je, je raakt geen talent kwijt door iets te kunnen, hè? Uh, nooit. Uh, je raakt je talent... je gebruikt je talent niet door iets te kunnen. Dat zou kunnen. Dan ben je gewoon het uh, dat je, Want je kunt het wel... maar dan, dan ben je dus op een gegeven moment fatsig en lui. Maar je raakt je talent niet kwijt. Even over dat hamelen. Hè? Want dat, heeft, dat was hoeveel seizoenen, zei je? Dat je... Uh, vijf seizoenen. Vijf. Ik heb je wel eens gesproken... toen zei je wat zo belangrijk is, uh, was voor mij... is dat ik ook op een bepaalde manier... onafhankelijker van was... Je, je hoefde het niet te maken. Ja, ik had ge, in de tijd, in de begintijd, heb ik de Rob de Nijs show's. De, uh, toen Rob de Nijs voor het eerst op tv kwam, zat ik in het liedjesteam. En opeens zei ze in september: zei de we gaan niet door. En toen waren die drie freelancers van het trein stonden op straat. En ook nog, terwijl het seizoen al begonnen was en andere contracten voor een heel jaar lang met anderen gesloten waren. Dus ik was werkloos. En ik had net mijn baan opgezegd bij Joop Geesink. Omdat ik dacht dat was van, die... Dat waren ja. de studio's, hè? Ja. Ja. Ja, omdat... Dus ik ging naar de steun en daar zeiden ze: we kennen dat beroep niet. Kunt u typen? <lacht> en toen heb ik zelfs dat beetje geld wat ik kreeg, want ik had al een kind terug moeten geven later. En toen heb ik onmiddellijk mijn oude chef opgebeld... en die werd onder de directeur van Toner ondertussen geworden. En toen ben ik bij Toner terechtgekomen. Drie maanden op de strip omdat de directeur niet meteen mij ook een baan kon geven. En echt, maar na drie maanden was ik al lang weer bij de film. En dan ben ik nooit meer weg geweest, eigenlijk tot een jaar voor me... Maar je, je vertelt dit verhaal ook omdat het voor jou sindsdien belangrijk is geweest. Dat wat je dan ook doet. Ja, wat ik dus toen zei. Ik, was dus, ik, deed wat, ik dacht, ik ga alleen maar doen wat ik wil. Dus ik word freelance. Ja. En ik was meteen reddeloos. Want ik hing af van asociale chefs. Bij die omroepen. Die, dat, die... En toen dacht ik, ik moet daar nooit meer van leven. Ik moet dat naast mijn werk doen. Dan kan ik doen wat ik wil. Kan ik weigeren, kan ik obstinaat zijn. Kan ik dingen die ik zit niet aannemen. He? Want dan hoef ik er niet van te leven. En het rare was dus. ik had wel een slecht salaris in het begin betonden. Maar eigenlijk had ik ook een slecht salaris verhamelen. Maar samen was het genoeg... En er was geen man overboord als ik zei... nou, dat doe ik niet, wat je daar, jullie daar vragen. Was je wel eens obstinaat eigenlijk? Nee, het rare... Doordat ik zo was, zo dacht... hoefde ik het niet te zijn. Ik maar straalde beste... iets uit. Ik straalde een soort resoluutheid en zekerheid uit. Die, ja, ik was ook resoluut. En ik denk dat ze dat prettig vonden. Ze wisten dan zeker dat ze iets kregen. Want dat was op zich een hele gok... Ja, het was 1970. Hè. De tv bestond nog niet zo lang. Uh, echt niet. Ik bedoel, het was er nog, waren er nog de pioniersjaren. Wat, dat, is, dat, dat, is, dat is interessant, die jaren. Hè? Dat, die pioniersjaren. Want je hebt ook wel eens gezegd... dat Hamelen bijvoorbeeld... dat werd natuurlijk uh, met, met, met bordkarton uh, gemaakt. En, en, en al... in twee dagen opgenomen. En die... 50 minuten, 45 minuten. Onmenselijk, moeilijk voor Tineke ook. Met, met, met minderjarige kinderen erin. Ja, Probeer die maar eens niet door de studio te laten hollen. Tijdens de opname. En dat kon niet. Want het, het waren er ook zoveel in die kleine ruimte. Dus... Ja, nou, die kinderen werden flink gedrild. Maar het was een hele klus. Die mochten ook niet van de arbeidsinspectie repeteren. Op de repetities. Dus die kinderen die werden. De tekst werd ze geleerd door hun koorleider. Daarom hebben ze ook vaak zo kunstmatig geacteerd soms. Ze zongen goed. Maar de rest hadden ze niet echt mooi met de regenseuse mogen mo mo doen. Dus dat mocht niet van de arbeidsinspectie. Nee, dus er uh, was geen... Dat was geen, uh, wat dat betreft... weinig traditie maar, in Nederland toen. Kun je eens even nadoen hoe dat acteren ging. Dan, want je kunt alles nadoen. Wat nee, nee, nee, ja, nee. Dat is, kijk, oh. het, is nee? het is niet nadoen wat ik doe. Nee? Kijk, ik het is niet nadoen wat ik doe. Er zijn mensen... die de Surinamers perfect kunnen nadoen. We hebben dat, he, zo op die ja. manier. Dat zou ik moeten oefenen. Want daar let ik niet op. Ik let op hoe iemand zijn pauzes neemt, als je zo denkt. Of wanneer hij wil uitleggen dat hij niet meer van zijn vrouw houdt... wat hij allemaal zou kunnen doen om plezierig over te komen, bijvoorbeeld. Hè? En dat je dan... Uh, dat, daar ben ik in geïnteresseerd. Ik stel me die man voor en denk... laat ik eens iets aardigs over de, de kamer zeggen. Of over haar broer... Dat, dat is niet nadoen dat is je verplaatsen in iemand en dan zeggen wat zou ik allemaal voor uitvluchten kunnen bedenken in mijn gebaren, in mijn taal hoe zou ik kunnen ontwijken alles wat pijnlijk is op een bepaalde manier wat was het meest leerzame voor jou in die tijd van Hamelen van het maken daarvan en ik denk ook, want je bent nu bezig voor Van Oorschot... Ja. Uh, om hamelen voor volwassenen te gaan maken. Of tenminste voor de, he, de kinderen van toen die nu volwassenen zijn. Ja, ja zijn. Ik, ik denk namelijk dat ik uh, voor kinderen nu de moeilijk De woordenschat, dat zeggen bij een uitgever van Kweerdo ook... de woordenschat van kinderen is flink veranderd in 30 jaar, 40 jaar. Er zijn echt woorden die kinderen niet meer kennen. Schoof, korenschoof, schijnt een volkomen onbekend woord te zijn. Bij ik heel weet, veel Nederlanders. Ik, ik weet het niet, maar het, het zou kunnen. En welke woorden nog meer? Nou, dat was een voorbeeld wat ik toevallig net hoorde. Ik heb ook een keer gezegd tegen iemand. Eh, niemand wist meer wat een verwaten uitdrukking op het gezicht is. Wat is dat dan? Vroeg hij. Ze wisten het ook niet, degene die ik het zei. En ik zei, maar voor verwaten heb ik niet eens een ander woord. Uh, iemand met een, een verwaten uitdrukking hoeft niet verbaat te zijn. Het is een... Het is, het is het woord waarbij een uitdrukking hoort. Sommige kamelen hebben het. He? Even over hamelen nog. Je maakte dat dus met heel veel. Uh, uh, nou ja, je was heel beperkt in het maken, want er waren heel veel dingen die niet konden. Heel veel kon niet. Er was geen geld, er geen, geen, geld geen tijd geen en geen erin. plaats. En, maar. Je bent het nu aan het opschrijven. En dat is dan natuurlijk heel merkwaardig, kan ik me voorstellen. Want dan, ben je opeens, dan kun je opeens alles op papier. Ja, dat is het grootste probleem wat ik heb. Is dat heb zo? Het. Ja, het grootste probleem is... Alle, alles wat vorm heeft, heeft dat dankzij een beperking. Omdat je het in krijt maakt en daar niet andere spullen bij gebruikt... is het de krijttekening, heeft dat karakter... Uh, iets is van graniet gemaakt... ...en als je een portret van een man met een bril maakt... ...dan is ook de bril van graniet normaal. Bedoel, je kunt natuurlijk, omdat dat zo is... ...opeens een beeld maken met wel een echte bril... ...dankzij het feit dat het andere de echte vorm is. Ik bedoel, kun je dat als uitzondering doen. Hè? En ook hamelen, omdat je bepaalde dingen niet kon... ...kreeg een vorm door zijn beperking... Je, je moest het in woorden doen. Je moest zeggen... God, dat was een flink draak. Dat was een uh, spannend gevecht wat we net in, het, uh, in de arena hadden. En je moet uitgeput binnenkomen en zeggen dat je net een draak verslagen hebt. Want ik heb geen draak nee. in beeld. En je moet ook alleen maar denken... Waar, wat gebeurt er nu doordat je zo moe bent? Bijvoorbeeld. Hè? Je leerde dus in die ruimtes werken met... en dat is ook vaak... Het is heel, die draag is helemaal niet interessant. Je moet denken wat er misgaat. Altijd gaat... een goed verhaal gaat altijd over ongelijk. En niet over gelijk. Waarom is dat? Omdat we het over het onvermogen... van de mens is boeiend... Het, alles wat lukt... dat ja, is vlug verteld. Ja. Ja, dat zei de schaker Jan Hein Donner ook altijd, over winnen. Dat is, dat is, een, is een vergelijkbare uitdrukking. Winnen is zo saai, dat wint. Nee. Maar verliezen, dat is interessant. Oh, ja, dat, dat is nooit hetzelfde. Het is altijd de ondergang en het ongelijk... en het willen gelijk hebben en het niet hebben... maar het ook begrijpelijk maken dat, je, dat iemand vindt dat hij gelijk heeft... terwijl hij ook gelijk heeft. Dat is boeiend. Dat is het enige. Ik, ik wil nog even... Weet je, dat lijkt me mooi. Ik kan nu drie kanten op en ik ga... Uh, Weer even terug naar het, naar het begin, toen we het hadden over kunnen en willen. Kunst gaat niet over uh, in eerste instantie iets, iets kunnen. Dat gaat over iets willen. En dan wil ik ook iets laten horen nu. En dan mag jij er daarna iets over zeggen. <tosses> Op Radio 1 en te gast Harry Gele, Tekenfilmen, schrijver, schilder. Veel liedjes gemaakt en we hadden het, over het begin, aan het begin over kunnen en willen. Dit heb je ook gecomponeerd. Ja. Wat, dit is een fuga? Ja, dit is een, kijk, ik ging steeds meer zelf leren hoe muziek in elkaar zat, omdat ik zelf ook af en toe een melodie maakte. En het dan aan een componist, arrangeur moest uitleggen, die dan hoorde dat ik toch te weinig wist. En dat irriteerde ze... en het irriteerde mij dan weer... dat het hun irriteerde. Ja, ik bedoel, ik begreep... dus een het leven in het kort, zeg maar. En ja. Ik begreep... ja, ik begreep dat dat vervelend voor ja. ze was. Ik dacht, dan ga ik het toch leren. En toen ging ik... Uh, uh, contrapunt studeren. Alles. Uit boekjes. En niemand had geduld om een les te geven. Of ze vroegen 50 gulden per uur. Ja, dat was veel geld voor, maar zo'n salaris had ik niet. En toen leerde ik het zelf uit Engelse boekjes. Boekjes die elke concert... Eh, conservatoriumleerling het eerste jaar walgend leest. Die boekjes las ik. En eh, op den duur ging ik Fuga schrijven. Ja, dat is... Een voordelen, dat heb je met Ivo de Wijst samen gemeen. Die hield ook van rondelen, sonetten, pantoens, keerrijmen, klinkdichten. Al, al, die, al die vormen. En fuga's zijn te vergelijken daarmee. Die zitten heel hecht in elkaar. Die hebben hele wetmatige opzetten. En ik dacht, dat ga ik, dat ga ik leren. Ik hoor of het goed is, daar heb ik oren genoeg voor. Nu ga ik leren de theorie. En ik deed zoals Bach het deed. En uh, toen las ik een keer. Uh, Zomervlucht van Jeroen Brouwers. En dat het gaat over een fuga -kenner. Die dronken is, een alcoholist. En die treft op een gegeven moment in zijn serre... Een, een vagebond aan die het serre is binnengelopen... en zeven noten op een piano speelt. Gewoon door de noten aan te raken, die de melodie speelt. En dan noteert hij die zeven noten. En toen heb ik daar een. Fuga, dat is deze Fuga. Ja. Ik heb er 34 gemaakt. 34 allemaal op die zeven noten. Toe. Van, in, uit het boek van Brouwers? Oh, ja, ja, ja, ja. Ik dacht, nou dan ga ik eens kijken of dat de Fuga is, die zeven noten. Wat grappig. Hoe ja. kom je daarop? Wat, wat is daar de uitdaging van? Ik wou het kunnen. Ik dacht, als hij Bach het kan, dan moet ik het ook kunnen proberen. Ik doe het dat slechter dan hij, maar ik moet het kunnen. Hamelen. Misschien moet je dit even voorlezen. Dat is een minuut of twee. Want ja. hamelen dat heb je gemaakt met heel veel beperkingen. Nu mag je het allemaal opschrijven voor de, hè, voor de volwassenen ja. van nu... die toen kinderen waren. Laten we hopen dat Van Oerschot dat dan ook gewoon uit gaat geven. Maar even heel kort voordat je het voorleest. Hoe moeilijk is het dan om hier een vorm voor te bedenken? Omdat je nu totaal... Je kunt alle kanten op. op, je, op je. je hebt geen directe, indirecte reden meer. Je hebt alleen maar de dialoog in, in, in, in, op tv... En nu heb je opeens de indirecte reden. Je moet opeens gaan vertellen wat iemand doet in de hijvorm. Hij, hij ging dit, dit erbij doen. En dat is iets heel anders. Denk, hoe moet ik dat vertellen? In welke woordkeuze heb ik dan? Want daar had je mensen... Bertram Beer en Broodspot en, en de andere Hamelaars... En alle andere wezens waren sprookjeswezens die niet eens vonden dat ze mensen waren. Die waren koningin zoals een tijger een tijger is. En verschilde dus van een vee als een tijger van een leeuw. Ze waren soorten, diersoorten. Een ambtenaar was ook een diersoort in die wereld. Ze noemden die niet een diersoort, maar ik vergelijk het even. Met... Ja. In dit geval, hier wordt genoemd Arendoud, dat is een mens. En Bertram, dat is Rob de Nijs, dat is ook een mens. En de ambtenaar hier is een sprookjeswezen. En ze staan hier voor een hek in een landschap. En het gebouw achter het hek is er niet, maar een zwart grond. Maar als ze door het sleutelgat van het hek kijken... zien ze door het sleutelgat wat je zou zien als het gebouw er wel was. Dus die... alleen in het sleutelgat is het gebouw te zien binnen. Dat is de magie van het verhaal. Hè? Zo begin ik. Hier. En daar begint dit. Arnoud wees van de heuveltop naar het kale landschap voor... ''Kwam een stem daarbij vandaan?'' vroeg ambtenaar op een verbonderd. Hij dribbelde stijfjes achter Bertram aan het helmkje af... tot bij de haaks geblakerde plek. Dit is de plaats waar slot Graspengrouw inderdaad heeft gestaan... maar dat was in vervloeg tijden. Geziet de loze deur en daarmee houdt het op. Hij rammelde aan de spijlen. ''Een merkwaardige plaats en zo verschroeid,'' zei Bertram. ''Er hangt hier een onheilspellende sfeer.'' ''De moedervlek van het kwaad.'' Fluisterde de antenne. bij Bam, gekiest uw woorden raak. Onheild spelt het. Maar dat liet zich raden van de eerste dag. Zwart volk was het dat hier woonde, vol roersel en gisting van de geest. Het was een onvrolijk geslachtgrasp. De wrokzucht ging van vader op zoon, de giftigheid van moeder op dochter. Bij Bam, hier is veel kwaads gestoofd. Hij knikkend knik rond. Tot de doemdag, vervolgde hij toen. Uh, welke doemdag? vroeg Bertram. De dag dat Schaar zijn bruid meebracht. De stem van de ambtenaar werd laag en schor. En hij was kennelijk zelf erg onder de indruk van wat hij ging vertellen. Bruid elke, geweet wel, de dokter van schoppen. Hij wachtte en keek vluchtig door Bertram nu misschien begrijpend vloot. Maar toen dat niet het geval was, ging hij fluisterend door. Ze was mooi en slecht. Bij Bam in beide niet de meerdere van haar moeder. Maar zo vreed als Schaar was, zo vals was zij... Hij huiverde. Daar komen slechte kinderen van. Een bruiloft? Toen stond hier nog een paleis of zo, vroeg Arnoud? De ambtenaar zoog de avondlucht binnen. De hemel was rozerood geworden. Alleen een paar paarse wolken hingen stil boven het landschap. Slot Gaspergau. Al wat op het gebied van kwaad, van list en leugen en bedrogen na te verliezen had, was daar te gast, die dak. Schaarsmoeder, vrouwen, galeis, zat bij het haardvuur. Zij droeg wampieters kleed dat gedrenkt is in het bloed van draak verkuut. Bijthans Hans, de hondeman, met zijn ontstoken ogen, was meester van plezier. Otsel, de jager, was er met zijn broers. En de tweede goer, met hun hele, met hun ede hoofd, dat beurtelings beide dient. Bij Bam, het lacht, het huilt, het lacht. En in het raamkozijn zijn dat Witte Willy, die haar zuster heeft vergeven met melk van een koe. Kobolden van klim, krom van geniep. En dwergen uit schoppens eigen mijnen. In Witland liepen af en aan met spijzen vol verdijn. Dranken, dodelijk bij de eerste druppel. Ochterop zweeg. Uithamelen. Hoe ver ben je met dat boek? Ik, ik ben op 320 pagina's. En die, die, die werk ik nu eerst uit. Dat nou is het mooi, want je... je, je het, in het begin van die scène die je net voorleest... die is ook tamelijk angstig. Het ja? sleutelgat, daarachter dat zwart, ja. zwart geblakerde landschap... behalve als je door het sleutelgat kijkt. We hebben het over een paar dingen gehad... die je beschrijft in dat essay van je... dat wat mij betreft niet genoeg gelezen kan worden. Dat heet over cultuur en kunst en zo. En de mooiste zin uit het essay heb ik voor het laatst bewaard. Weet je welke dat is? Ja, ik, ik ben zelf tevreden over en zo, over kutsen. Ja, en zo. Nou, ik over iets anders, ja. So. Nee, luister, dit. Misschien is angst de moeder van de interesse. Ja, dat is een mooie opmerking. Ja, dat, de, angst, denk, je moet dichter bij de microfoon ja, houden. Die dingen bedacht ik toen ik les gaf op de Rietveld. Dan moest je, je dacht dan over veel dingen na en dan vertelde je het met die, over die... gekke, want je had een soort vaderlijk gevoel... als je met die jongens praatte daarover... over tekenfilmen en over schrijven... en over alles. En ik zei dus als je... elk mens... is in het begin niet bang. Die wordt geboren en is meteen... meestal zorgt de moeder dat het kind zich veilig voelt. Dus angst... moet het leren. Dus moet het interesse hebben. En dan stoot het zijn neus. Want het zit alsmaar aan dingen die pijn doen... En uh, om angst te leren moet je dus interesse hebben. En om angst te leren moet je dus ook zorgen dat je de angst opzoekt. Je moet dus ook interesse in gevaar hebben. Je moet dingen gaan doen die links zijn. Niet omdat het gezond is om gevaar op te zoeken... maar anders leer je niet wat gevaar is. Je moet het leren kennen. Je zegt hier... Misschien is angst de moeder van de interesse. Wanneer je bang moet wezen voor de dood... is het verstandig om belangstelling te hebben... voor ieder plekje waar hij zich verbergen kan. Ja. Ja. Je moet, je moet de dood opzoeken om te zien... dit is Link. Je kunt niet denken, dat is misschien Link... want dan kom je nergens. Dan, dan blijf je op één plek zitten. En ben jij goed in het opzoeken daarvan? Nou, er zijn verschillende soorten dood. Hè? Uh, als ik, toen ik die Fuga's ging studeren... toen had ik weer iets nieuws waardoor ik af kon gaan in me zei in het begin. Wat moet je toch muziek? Je tekent zo mooi, je schrijft zo... al die tijd die je verdoet aan die Fuga's... dan had je de roman waarvan Oosger op zit te wachten kunnen schrijven. Ik zei, ja, maar dan heb ik dat niet gemaakt wat ik wil maken. Ik weet wel dat ik dat boek kan schrijven en dit kan ik niet... Maar je zoekt de dood op hoor, want je, dan heb je straks nog altijd geen mooie muziek en ook een boek niet geschreven. Dat is een dood, dat is een vorm van dood. En ben je nooit bang dat je dan, dat je dan, dat je dan zo faalt dat het... Nou ja, gewoon zo Erger is het om het niet te proberen, die dingen die je wilt proberen. Want je hebt wel een raar soort zelfvertrouwen. Kijk, als ik die muziek van Bach mooi vind... dat betekent dat ik iets met hem gemeen heb. En dan denk ik, ja, ik ben toch creatief... en ik, ik hoor wat hij mooi vindt ook. Dan moet ik het toch zelf kunnen maken. Dat is toch niet logisch anders, denk ik dan. Je bent nu 74. Ja. Je hebt al heel veel gemaakt, geschreven, geschilderd... Over je vogeltjesbomen die nu tentoongesteld ja. worden in WG de kunst. Dat zijn allemaal schilderijen. Dat hebben we het nog niet eens gehad. Maar eigenlijk hebben we het daar ook over gehad. Wat, wat wil je in elk geval. Wat zou je in elk geval nog heel graag willen? Iets wat je nog. Als we het over dat kunnen en dat, dat willen hebben. Wil ik wil het Hamelenboek wel graag af hebben. Ook omdat ik weet dat Imme. Imme was altijd gek op Hamelen. Dat is je vrouw, hè? De, ja, en die de schrijfster vindt, ook. En die vindt dat, ja, en die vindt uh, dat belangrijk. Die vindt deze die speech ook, ook vrijgesteld op altijd geweest. Over kunst en zo. Uh, ja, ja uh, allemaal wat je dan allemaal kunt bedenken... over allerlei zaken in het leven. Vooral de layout ook. Dat vond ik toen zo. Ik heb uh, vrij lang gepraat met die mensen in die tekenfilmbranche... Uh, uh, waar allemaal jongens van de Rietveld die tekenfilm gingen doen... waarom layout belangrijk is. Sommige mensen denken dat layout met evenwicht te maken heeft. Het gevoel dat ik zei: nee, nee, het kan zelfs, een layout kan zelfs zijn, geen evenwicht, want dat is drama. Dus iets maken wat totaal het evenwicht is, is ook layout. Je, je, daar gaan die Layout is alleen maar een vlakverdeling. Of het de verkeerde ja. is, dat gaat er maar. maar volgens oh. mij hebben we het daar het hele afgelopen uur over gehad, weet je dat? Ja. Over geen evenwicht. Geen, ja, geen evenwicht is drama. Zoals ook profiel, dat heb ik ze ook gelijk. Mensen die en face zijn in beeld, dat is antidrama. Profiel is het ene, is de sleutel van drama. Dus als mensen elkaar aan kunnen kijken, de personages... kunnen ze conflict hebben. Maar als je een nijntje bent, dan kijk je in de lens. Dank je, Harry Gele, Geen evenwicht. En dat vergeet ik dan niet meer. Aan de vooravond van de Kinderboekenweek sprak ik met... Schrijver, tekenaar, filmer en schilder Harry Geelen. En zijn boek Zoveel als de wereld hou ik van jou... dat hij maakte met zijn vrouw Inmedros. Dat is genomineerd voor een giffel. Dadelijk, na acht uur, is hier Max met twee dingen... waarin Jacobine Geel wordt geïnterviewd. Ze is nu voorzitter van de GGZ geworden. Volgende week is er geen band met boeken. De week daarna ga ik over Carmichelt uitweiden. Kan je een taxi voor me stellen? Wat wil je? Ze is een grote belofte. Een grote regiebelofte. Een kus. Nee, een taxi. De Noorse Maren Björset. Wil je weg dan? Nee.